Renate Evers met het NOS Journaal. Het aantal op geldautomaten neemt toe. Vorig jaar is bijna 130 keer geprobeerd zo'n automaat op te blazen. De daders zijn vaak zware criminelen. De plofkraken veroorzaken veel schade en leveren de dieven maar weinig op. Er staat tegenover dat er bijna geen bankkantoren meer worden overvallen. In 1992 waren er nog 570 bankovervallen, vorig jaar nog maar vier. Dat komt vooral doordat medewerkers niet meer bij grote sommen geld kunnen... en dus niet meer interessant zijn voor overvallers. De 13-jarige Annas uit Wassenaar heeft toch zelfmoord gepleegd. Dat blijkt uit forensisch technisch onderzoek. De politie ging eerder al uit van zelfmoord, maar uit nader onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.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 De rechtbank in Utrecht heeft een Hells Angel veroordeeld tot vijf jaar cel voor de handel in wapens en drugs. Een politie infiltrant kocht twee jaar geleden wapens van de man van 53, waarna die kon worden opgepakt. Volgens een raadsman had de agent niet ingezet mogen worden, maar de rechtbank zegt dat alles volgens de regels is gegaan. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht raakte het steeds meer bewolkt en het gaat licht tot matig vriezen. Morgen gaat het vanuit het westen dooien en dat gaat gepaard met sneeuw en lokaal ook ijzel. De middagtemperatuur ligt iets boven nul. Dit was het... En... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat nog één file op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Ja, en dan heb ik hier nog steeds een mededeling openstaan. Het volgende is binnengekomen. Sinds 9 februari, omstreeks uh, 1 uur... is Holly vermist in de buurt van de Parnassia aan Zee. Ze is een uh, pendekoonhond, bruin met wit... en draagt een lila paars vest met uh, crèmekleurig tuigje... en een bruin leren halsband waar al haar gegevens op vermeld staan. Ze is sociaal met mens en dier... maar is net gebeld door het asiel van Zandvoort... ...dat ze door drie verschillende mensen gesignaleerd is bij de Kees Omweg in Zandvoort. Mocht je in de buurt zijn en even tijd hebben, ga dan even langs om te kijken of je haar misschien ziet. En heb je haar gevonden? Bel dan met 06-238-803-93. Alvast bedankt. Oh, sorry, 980623880398, 238 803 98. Daar dan even naartoe bellen. Ik hoop dat die snel terecht komt. Nieuwe Beachmasters. Zometeen heb ik hier voor je klaarstaan een Fiji Street Dancer. En dit is eerst Laureen... ...FM, Euphoria, Zandvoort. I VfM Sands voor Street Dancer. En daarvoor ook nog Loreen en Euphoria. Hort, hort, hort, hort. Maurice de Jonge. Hort, hort, hort, hort. Maurice de Jonge. Hort, hort, hort, hort. Maurice de Jonge. Hort, hort, hort, hort, hort. 4 euro weggeven. In principe is het niet heel erg veel, maar als daar voor je restaurant in goede publiciteit komt is dat het allemaal wel waar geweest. Het restaurant gaf een gezin die even lekker uit eten kwam. 4 euro, omdat de kinderen zich zo goed gedragen hadden. Ja, dat is wel eens anders. Ik heb wel eens in een restaurant gezeten met uh, een kind. Uh, het is dat je op je tweede nog niet ongesteld kan zijn, maar het was echt een drama. Alleen maar janken. En als dat nou voorkomt, dat er een gezinnetje zit... En het hoeven niet altijd de kinderen te zijn, misschien ook dat de volwassenen er zitten die denken van, nou wat je niet doet, dat is niet helemaal handig. Gewoon heel vervelend aanwezig. Wat doe je dan? We gaven je drie opties. Mauri de jonge. Mauri de jonge. De jonge. de jonge. Op de derde plek is geëindigd, ze hebben niks misdaan, ik laat ze gewoon gaan. Dus iedereen irriteert zich daar wel aan. Dat kunnen we vast concluderen. Op plek 2, ik zeg kap daarmee. En als we vervolgens ruzie gaan maken, heb ik gelukkig nog kung Fu op mijn cv. En het nummer één antwoord: ja, het is toch weer die laffe Nederlanders mentaliteiten. Ik vraag aan de Ober of hij er iets aan kan doen. Dit is gewoon geen fatsoen. Dankjewel voor al je stemmen. Hebben we dat ook weer uit de wereld geholpen? Dus overs, hoe. U wordt gewoon ingeschakeld in dit soort kalmiteiten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 100, need you one hundred, need you one Okay. Need You 100%. Zijn motto is niks uitbrengen als het niet goed is. Dus hij heeft er na een hele lange tijd heeft hij niks laten horen. Sterker nog, hij maakte heel veel remixen. En hij draaide internationaal, draaide die overal. Maar hij heeft nog nooit een succesvolle single uitgebracht. Puur om de reden, dat zegt hij dan tenminste zelf. Van ik breng alleen iets uit als het goed is. Nou, hier was hij tevreden over. En geef hem eens ongelijk. Samen met AME. Need You 100%. Opzien. Tijd voor de mashup van deze week. Mashup, wat is een mashup? Een mashup dat krijg je eigenlijk als je een aantal platen in de blender gooit. En dan nou, komt er een combinatie uit van al die platen. En deze week is dat troll in paradise without antidote. Stop, turn that Oh, don't stop, turn then.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 Tell me that you've had enough of our love. Our En Nate Roos op CFM, Just Give Me a Reason. En daarvoor de mashup van deze week. Troll in paradise without the antidote. Ik heb weer even Twitter afgestruimd. Voor een ontzettend slechte kwalitatief dramatische grap. En ook deze week weer eentje gevonden. Het is weer eens ouderwetse raadsel. Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en rechterkant en in het midden. Toch hou ik water vast. Wat ben ik? Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en rechterkant en in het midden. En toch hou ik water vast. Wat ben ik nou? Het kut antwoord dat bij deze kut vraag hoort hoor je zo meteen hier op CFM. Ook nog iets van Alicia Keys en Nicki Minaj. En dit is Daddy's Groove en Stellar. All the stars in an endless sky shine as, as you and I The way you're making me feel tonight Stellar Het is ultiem om deze plaat op te zetten als je een kutdag hebt gehad en een keihard steller fucking steller mee te bledden. Je hoort hem op CFM, Daddy's Groove, en steller. Nou, heb je hebt er even over na kunnen denken? Ik heb gaten in mijn onder- en mijn bovenkant, godverdamme. Mijn linker- en rechterkant en in het midden, en toch hou ik water vast. Wat ben ik? Een spons. Dan het CFM weerbericht. Vanavond en vannacht droog en in het oosten nog lange tijd opklaringen. Uh, lichten in het buitenland lokaal, ofwel in het binnenland lokaal matige vorst. Morgenochtend vanuit het westen lichte sneeuw en in Zeeland ook ijsel. In de middag overal sneeuw veelal 3 tot 9 centimeter. In Zeeland later overgaand in motregen. Straffe zuidelijke wind. En maximum temperaturen net iets boven 0. Vrijdag met 3 tot 6 graden iets minder koud, maar toch wel een beetje naar weer. Ik kan er ook niks aan doen. Alicia Keys. Spirit of Maryland calling me, audibly. Boiling, she said that she would never leave. Continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. I just want wanna see that. But I got him Aggie, 'cause I win the cold like Gabby. She's just a girl and she's on fire fantasy. Take away my fear when they in the fear God Do you fear God? Cause I fear God And in my backyard, that's a dead God And that's a horse ranch And to my core fans, keep reppin' me Do it to the death of me X in the box, cause ain't nobody checking me girl but she's on fire Masters met Coldplay. Is going in the Charlie Brown. Lucas Akies. Ricky Girl on fire. Kijk eens op de agenda. Kijk eens op je kalender. Je schurkalender. van Donald Duck op de wc. Welke dag staat erop? 13e. Het is de dertiende van tweede maand. En kan maar één ding betekenen. Morgen is het. Naar mening wat je hierop gaat zeggen. Morgen is of de dag van de liefde. Of de meest commerciële dag in, uh, in het jaar. Het is Valentijnsdagmorgen. En uh, ik, uh, ik dacht, we gaan een leuke doen met valentijnsgedichten. Dus uh, ik stond al helemaal klaar om nu iets voor te gaan dragen. En uh, toen, uh, toen, we gingen bijna de lucht toe. En toen viel het me ineens op dat ik op een Sinterklaasgedicht zei dat ik praat van valentijns. praat gewoon helemaal valentijns. Hij ik wil wel even zelf de pen in hand nemen. En een pijltje schiet van een valentijnsgedicht voor iemand schrijven. Dus heb jij nou zoiets van, ja ik wil mijn vriend of vriendin morgen wel enorm verrassen. Maar uh, ik ben niet echt zo'n kubdel of ik ben zo'n rijmpit. Oh. Wat wel passen is toen ik op een Sinterklaasgerichte site zat. Nee, een... Laat het dan weten. Koolaard.Hotmel.com ja. of hashtag Ziemel. Oh. Jij heeft een Een Valentijn. Valentijn. Een Valentijnsgericht wil. <totstuk> ik ben wel benieuwd. Hashtag Zandvoort. Ik weet niet meer ook wie eruit de gaat delen. Stefan stond je te denken. Wat voor pijl hij zo schenk. Nou? als je? Ik ga me doen. Als je niet met een Ziemel gericht. Contact dan hashtag ZFM Of de mail. Koolaard. .com. Where the past comes back to life five so fearful of selfish pain It was worth it every time Hold still right before we crash Cause we both know how it ends A clock ticks till it breaks your glass And I drown in you again Zo gauw dit! Trouwens zit een Clarity Horlien Wat trouwens ook een gauw is, maar dat bedoel ik even niet Dit is echt te mooi Als radio DJ om dit beeldje binnen te krijgen <coughs> Hallo, ik ben Bob En ik uh, wil dat je iets schrijft Voor mijn liefje En let op, hier komt de naam Rosanna <middels> <middels> Nou, ik ga het niet zelf doen Maar ik heb wel twee clowns ingehuurd <middels> weet dat een heel veel Elke keer weer een ander. En het Mag ja. je je afvragen, ga je nou echt Nicky Simon draaien? Nee. Nou, Bob, ja, je kan er maar één ding. Ja, sorry. Maar ik wil best nog wel... Uh, Stefan zat eens te denken. Maar daar weet ik wel veel goed muziekje bij. Nou ga ik improviserend rijmen. Dit kan gewoon... Niet goed afgelopen dit, maar oké, okay, ik, ik, uh, ik doe alles voor mijn luisteraars, doe ik alles. Stefan zat eens te denken: Wat voor pijl hij Rosanne zou schenken. Ja, nou, dan houdt het er eens een beetje op, denk ik. <laughs> Roosjes zijn rood, viooltjes zijn blauw. Ik hou van jou. Jij geeft mij de wijsheid. Fijn voor ook wijsheid. Waarom wijsheid sowieso, in het eerste geval? Jij geeft mij de wijsheid. Blijf, het, zijt, bij uh, de. Ik ga je nog even op hoeven, oké? Okay? <laughs> hij komt dus later. Deze kan je ook voor haar zingen. Is ook een heel mooi liedje. Lady Antebellum, een CFM. It is not you now.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 de piano, Jan V. Lady Antebellum Needs You Now Oh baby, I need you now Ik wil je ook. Die rest van Lady Antebellum, geen probleem hoor. I need you now. Maar uh, Bob is een beetje teleurgesteld, dat moet ik eerst even fixen. Je had toch wel wat meer verwacht. Ja, dat snap ik op de ook wel. Dus ik heb even mijn best gedaan voor je, luister goed. Uh -huh. Bob uh, die, uh, vroeg aan om uh, iets uh, te schrijven. Mij als cupido was een schatje Rosanne. Nou, dat hebben we gedaan. Komt-ie. Rosanne. Ik weet dat... Nee, ik fluit. Rosanne. Jij betekent zoveel voor mij. Je bent werkelijk een kei. Als ik kijk naar je mooie ogen... Wordt er over de waarheid nooit gelogen. S'nachts kijken naar de maan. Die met zijn licht ons altijd... Dit is toch een, niet een geschikt toontje voor dit soort gedichten. Snachts kijken naar de maan. Die met zijn licht ons altijd bij zal staan. Genieten op een terras in de zon. Een muzikant die onze liefde bezoong. De, de prachtige glinstering gaat in de verte door. Bij jou vind ik een luisterend oor. Door de bossen loopt een weg. Waar ik me voor jou op de knieën leg. Een cadeau voor jou, het is heel bijzonder. Zo samen met jou is echt een wonder. Ons gedicht is nu toch echt afgelopen. Ons volgende moment samen, daar zal ik op hopen. Mocht je denken, oh wat is die Stefan romantisch. Ik wil hem, dat kan. Facebook.com slash Stefan Mocht je denken, ah dat heb je niet zelf bedacht. Klopt, festicide.com slash gedichten You've read the books, you've watched the shows. What's the best way no one knows, yeah. Meditate, yeah. Hypnotized Anything to take from your mind But it won't oh, You're doing all these things Out of desperation oh, You're going to six degrees Of separation You hit the drink You take a talk Watch the past go up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 Six degrees of separation First, see the worst is the van Buren samen met Fiora ZFM Waiting for the night en daarvoor hoorde je nog de script. Vaar een paar weken geleden hier in Zigodoma origineel uit Ierland op een u de meest populaire band die daar vandaan komt. Six Degrees of Separation. Het was Beachmasters van de 13e van de tweede maand van 2013. Ik wens alle mannen heel veel succes morgen en alle vrouwen heel veel plezier bij Valentijnsdag. En volgende week sta ik weer voor je klaar met een nieuwe Beachmasters. Ik hoop je dan te spreken.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 That was loving to make us still remember <clears throat>